Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Geen lege stoeltjes aan de onderhandelingstafel in Den Haag. Gisteren vertrok PVV-leider Geert Wilders boos toen het over asiel ging. Volgens hem liep het gesprek voor geen meter. Maar nu is Wilders er dus weer bij en gaan de formatiegesprekken verder. We gaan weer onderhandelen vandaag. Laat ik het daarbij laten. En het zijn stevige onderhandelingen en die staan soms op scherp. Dat is ook goed. En daarna probeer je eruit te komen. En ik hoop dat het lukt. Ik weet het niet zeker, maar ik doe mijn best. VVD-leider Jesse Gus zei gisteravond dat het weglopen van Wilders op een vooropgezet plan leek... om aan zijn achterban te laten zien dat hij op dit onderwerp het maximale eruit wil halen. Flinke rookwolken in het centrum van Kopenhagen. In de Deense hoofdstad staat een groot beursgebouw in brand. De toren daarvan is ingestort. Je hoort correspondent Dirk Evers. Er was een renovatie bezig. Het gebouw is 400 jaar oud. Dat zou moeten gevierd worden en nu komt er die brand. Iedereen maakt de vergelijking met de Notre Dame in Parijs. Hoe kan dit gebeuren? In het gebouw zit tegenwoordig de Kamer van Koophandel van Denemarken. We weten niet of er gewonden zijn. En een van de mannen die ervoor gezorgd heeft dat Oranje nooit wereldkampioen is geworden, is overleden. Bernd Hulsenbein was 78. Hij stond precies 50 jaar geleden met Duitsland in de WK-finale van 1974 tegen Nederland. Het stond 1-0 voor Oranje tot Hulsenbein in het strafschopgebied onderuit ging. Hülsenbein. Uiteindelijk met de rechtervoet. Hülsenbein. Kan lang doorgaan en gaat dan klaar. En krijgen de penalty. Ja. Uit die penalty werd de gelijkmaker gemaakt. En daarna maakte Duitsland ook de winnende. Over het strafschopmoment was later veel te doen. Hultzenbein gaf later toe dat hij zich had laten vallen. Voor veel mensen is hij dan ook de uitvinder van de Schwalbe. Het weer nog wolken, veel wind en pittige buien. Vanmiddag vaker droog en af en toe zelfs wat zon. Het wordt maximaal 11 graden. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In de westelijke kustprovincies komen zware windstoten voor... op de A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen Knopen de Hoek en Knopen de Nieuwe Meer... 8 kilometer kwartier vertraging A10 Komplein eh, bij Knopen de Nieuwe Meer... 9 kilometer file en 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland... een heerlijke hapige gezelligheid en combineert?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 Goed. Met een klap op mijn schouder. Hoe is het met jouw eerste grap? Eerste glas? Hier in dit licht zijn we nauwelijks ouder. Even een stilte, dan lachen we pas. Een voor een en de volgende. Binnen de manen van toen. Verander nooit, maar toch is er nog zoveel.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 And a Before stay here with me evermore, many deep ever cry now as you're gone. Did you? Tender